Hij werkte ruim een jaar bij de koffiebrander. Aanleiding is een verschil van mening met de rest van het bestuur... en de raad van commissarissen over de snelheid... waarmee veranderingen en productvernieuwingen worden doorgevoerd. Herken zou voor de veranderingen meer tijd willen nemen. Douw egberts kreeg deze zomer een beursnotering in Amsterdam. De Vlaams-nationalist Bart de Wever wordt burgemeester van Antwerpen. Vanmiddag presenteerde hij het bestuursakkoord... dat hij met twee andere partijen heeft gesloten. De wever won in oktober de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Hij treedt per 1 januari aan als burgemeester. En daarmee komt een eind aan decennia lang socialistisch bestuur in Antwerpen. Een 39-jarige Nederlandse skier is zaterdagmiddag om het leven gekomen in de Alpen in Zwitserland. Hij maakte met een collega een tocht buiten de pistes. Reddingswerkers vonden het slachtoffer in een kloof in de buurt van een stoeltjeslift. Het weer vanavond en vannacht wordt droog en klaart het op. op de meeste plaatsen verliest het licht, maar aan de kust liggen de minima net boven nul. Morgen overwegend droog, zonnige periode, ook enkele wolkenvelden. Smiddags voor het 2 graden. Dit was het NOS ANDB-verkeersinformatie. Het is snel gegaan. De avondspits is al helemaal voorbij. Maar op de A50 van Arnhem naar Os staat nog wel file... tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk 7 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En daarom is de verbindingsweg naar de A73 naar Venlo dicht. We zitten al in de 70ste minuut. Jo, dat is een flinke overtreding. En jou. twee keer geel...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 Er was dus een jongen op een boerderij in Groningen... die een Surinaams pleegbroertje kreeg... dat op zijn derde terugging naar zijn moeder. Maar die twee zijn altijd contact blijven houden. En later werd de Groningse jongen een filmmaker... terwijl zijn Surinaamse pleegbroertje muzikant en zanger werd... waarna de filmmaker besloot een documentaire te maken over zijn broer... die vanavond onze gast is. Hier is Arnold Veerman. Uw presentator is Jenny Brouwer. Ja, ik had je voorbereid, Arnold Veerman. <laughs> dat Joost ze Veerman zou zeggen, dat is het per se niet. Je nee. heet Arnold Veerman. Yes. Componist, zanger... Een, een, een zwarte jongen van het Groningse platteland. Ja, uit het ja. rariteitenkabinet, zou je ja, ja, ja, ja. Ik las nog een stuk in de Surinaamse krant... waarin je inderdaad een rariteit werd uh, genoemd. <laughs> zwarte man zingt in het Gronings. Ja, Gekke kan bijna een niet. Een boerentaal, ja, precies. Ja. Um, er is een documentaire over jou gemaakt... door Piet Hein van der Hoek, zoals Joost Prinsen net al zei. Waaruit blijkt dat uh, geluid... Overal is bij jou. Ik bedoel, volgens mij heb je daar een speciale sensor voor ontwikkeld, of het zit hier geen. In elk geval is er iets tussen jou en het geluid. Ja. Als ik zeg Groningen, welk geluid hoor jij dan onmiddellijk? Nou, um, alles wat er in een boerderij te horen is, natuurlijk sowieso. Uh, de zingerigheid van de taal die je constant om je heen hoort. Uh, geluiden van de natuur, uh, vogels, uh, bomen. Alles wat je in weilanden en slootwallen kunt, uh, kunt ah, het begin doen. Het begint bij de boerderij. Ja, het begint voor mij altijd bij de boerderij. Waar je ja. als babytje terecht kwam. Hè? Daar hebben we het straks over. Ja. En Suriname? Ja, Suriname Welk is, geluid uh, hoor je dan? Nou, dat is wel echt... Uh, wat ik het mooiste vond waren de, de, de vogels. en Ik weet niet eens of het allemaal vogels waren, maar het piepte. En het maakte allemaal mooie geluiden. En uh, in Paramaribo de geluiden op straat. Al die, al die auto's en rare akoestieke uh, um, dingetjes. Um, van, van, van tussen die mooie huizen allemaal. En tussen de, nou ja, uh, voor ons doen misschien wat minder mooie huizen. Maar ik vond het allemaal prachtig daar. En dat is heel recent, hè, want ja. je bent voor de film voor het eerst in Suriname geweest. Het ja. land van je vader. Ja. Um, Den Haag. Daar heb je ook een tijdje gewoond. Wat ja. geluid hoor je dan? Oeh, uh, ook veel auto's. <laughs> Heel veel auto's. Ja, ja, ik woonde aan de Weteringkade. Dus um, daar racen uh, elke dag uh, zeer veel auto's uh, voorbij. Maar Den Haag is voor mij ook wel uh, qua geluid... Uh, ja, het, het, het geluid van um, de politiek en uh, koningshuis en en uh, Nou ja, weet je, dat, dat soort dingen. Weet mm. je, dat is anders. Ja, ja. Um, we kunnen even een fragment laten horen. Want daarom vroeg ik je naar uh, jouw associaties bij die steden... wat betreft geluiden. Want mm. in de film blijkt hoe sterk de gevoeligheid is die je hebt voor ja, ja. Uh, geluiden. Je gaat uh, met filmmaker Piet Hein van der Hoek terug naar de boerderij... waar ja. jullie samen een aantal jaar hebben gewoond, bij zijn ouders. Ja. En dan uh, loop jij vrijwel onmiddellijk naar de wc en dan hm. hoor je het volgende. Hier is dan uh, de beroemde wc <laughs> met uh, de veer. Kijk, de wc zit er niet meer. maar dit geluid. Die associatie, als ik akkoorden neem met tonen die heel dicht bij elkaar liggen, dan verwijzen ze meestal naar zoiets als zo'n zo veer. Het is helemaal veranderd, joh. Hier was vroeger een muur en een dak er nog overheen. Of dak, maar in ieder geval een, een plafond. En uh, het was heel, uh, heel geborgen. En... Uh, dus in mijn beleving met deze deur, deuren ook oh, typisch Het geluid ik, bedoel, ik doe heel veel heel veel sound design ah, zo'n geluid krijg je nooit uit de computer dus dit is eigenlijk en deze deur is dat vroeger ook een, uh, een veer in je hebt een, ook zo'n mooi effect je die dan open deed. Het enige mooie wat, wat, wat ik nu tenminste nog hoor is het geluid überhaupt van die deur als hij nog dat. Oh. <laughs> Krijg hem alleen niet meer open. Ja, lang de yeah. radio, Arnold ja, ja, Veeman. Ja, de boerderie ja. en zijn geluiden. Ja, ja, ja. mooi stukje zo'n design hier. <laughs> ja. Ja. Hoe ging het? Werkt het echt zo bij jou? Dat je dat ook zo goed nog herinnert? De veer op die deur? Ja, ik denk dat het toch komt omdat ik uh, het daar heel fijn heb gehad. En, uh, en dat ik dat uh, gevoel gewoon heb willen vasthouden. En uh, dat lukte mij heel goed met geluid. Ook om het dan elke keer toch weer na te bootsen. En... Uh, ja, dat, uh, dat is wel mijn manier geworden om, uh, om um, uh, ja, in mijn leven uh, er wat moois van te maken. Ja. Uiteindelijk is dat muziek geworden. Maar, ja. En ben je componist ja. en uh, muzikant. Ja. Voordat het zover is en we over de film gaan praten, even naar het nieuws. Uh, want het zal jou toch ook aangaan. Uh, het kabinet redt het Metropoolorkest definitief niet... Ja is uh, vandaag gebleken. Heb je ooit met Metropool samengewerkt? Nou, met mensen van het Metropoolorkest, uh, Frederik Darius en uh, Ola en uh, Koen Schouten. En um, die hebben uh, eigenlijk um, meegeholpen met nog een paar mensen... om de strijkerspartijen en de fluitpartijen uh, op uh, een liedje van mij uh, in te spelen... Mm -hmm. Een minuutje live heet dat liedje. Waar we zo naar gaan luisteren. Dan ga je live zingen. Yeah. En je wordt begeleid door een band, waar Inderdaad. het dan op staat. Waar zou. zij dus op staan. Yeah. Ja, ja, ja, ah. ja. Nee, ik vind het verschrikkelijk. Uh, dat vind ik sowieso uh, altijd, uh, sowieso ook hoe dit kabinet uh, en het vorige kabinet... en hoe men toch gemakzuchtig met dit soort dingen uh, omgaat. Want hoe zie jij het Metropoolorkest? Je werkt trouwens heel veel samen met het Noord-Nederlands Orkest, ja. met Yves Ensemble. Nou, ja. heel veel uh, clubs, uh, clubs. Ja. Ja, ja. Uh, als componist, uh -huh. arrangeur. Uh -huh. um, hoe, hoe zie jij het Metropoolorkest? Wat betekent het voor jou? Ja, nou, dat is een heel veelzijdig orkest. Ik bedoel, zij kunnen echt alles. Lichte muziek, klassieke muziek... en ook gewoon echt heftige klassieke muziek ook. Mm -hmm. Gewoon echt goed ook. Mm -hmm. En ja, ik vind het dus heel raar dat, dat zoiets... Um, wat, wat, wat eigenlijk... zo zie je kunst... Um, kunst is er altijd geweest om uh, rijke mensen te, eh, te omkleden. met, nou, uh, dat, dat, ze, dat ze nog beter op, in de schijnwerpers uh, komen te staan... door middel van kunstenaars. En, de rijken kunnen er een goede sier mee maken. Ja, dat bedoel, ik, dat bedoel zet... ik. En blijkbaar is dat dus nu niet meer nodig. Want daar wordt keihard op bezuinigd. Hè. De mensen geven nu eerder geld uit aan uh, nou ja, allerlei uh, oplossingen... Uh, als het maar uh, Europa dient. En, um, en mensen worden dus allemaal als voor de gek gehouden op scholen. En dat soort dingen zo van, ja, je kunt dat gaan doen. Want die kansen, die zijn er dan nog. Maar kansen binnen de kunst, ja, dat lijkt een, uh, een aflopende zaak. Jij was er gelukkig op tijd bij. Ja, maar dat zegt niet zoveel. Ik was er misschien op tijd bij in de zin van, uh, nou ja, ik heb uh, mijn opleiding uh, gedaan... Maar het dat conservatorium komt, in Zwolle, ook ja. nou de afgestudeerd, compositie? Ja, ja, klopt, ja, ja, ja. En, um, maar het kan altijd. Um, ik weet zeker dat, um, ja, als je echt, uh, echt, iets wil en echt creatief bent, dan, dan, dan, dan verzin, je, verzin je, gewoon een oplossing. Een uh. list. Ja, altijd, altijd, ja. Goed, de tegel ligt daar. Of die komt daar zo te liggen. Met de vraag of je die op een gegeven moment wil beschrijven. En luisteraars kunnen zich melden. kunt opmerkingen plaatsen. Misschien heeft u Arnold Veeman ooit horen zingen. Meld het bij ons. Ga naar ons gastenboek van de website radiokunstof.nl. Of meld u via Twitter. Hashtag voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Arnold Veeman is de gast. Uh, zoals ik net al zei, studeerde ooit Koemlaude af aan uh, het Conservatorium in Zwolle. Maakte vele composities, arrangementen, uh, onder andere voor het Noord-Nederlandse orkest. Bombenberend heb je bijvoorbeeld nog gemaakt, hè? Ja, ja. een muziektheaterstuk. Ja. Uh, in Groningen kennen ze je ook als uh, zanger van bijvoorbeeld nummer Pa in het Gronings. Ja. Dat is een hit op YouTube. Ja. <laughs> um, een, een Groningse Surinamer. Uh, en uh, er is nu een film over jou gemaakt. Uh, Piet Heijn van der Hoek heeft eerder een film gemaakt over Rutger Kopland, de ja. dichter. Ja. En daar had jij toen trouwens de muziek voor uh, gemaakt. Klopt. En hij besloot toen um, om een film over jou te maken, over Arnold Veeman. Uh, in zekere zin dicht bij huis, want... Piet Heijn van der Hoek was, is. Ja, mijn jouw broer. ja, precies. Ja, ja. dus. Want uh, de eerste twee uh, jaar van mijn leven heb ik bij hun in het gezin gewoond. Op de boerderij. En uh, ja, dus, dus wij gaan heel ver terug. Hoe kwam dat? Je wordt binnenkort veertig, trouwens. Ja, ik word Vertel binnenkort je 14 januari. Ja, ja, is ja, het ja, zover? Ja, ja, ja, en ja. dus, zo'n veertig jaar geleden, hoe oud was je toen je op de boerderij uh, terecht kwam? Nou, ik denk. Een halfjaartje of zo, zoiets. Misschien iets, iets jonger nog zelfs. Mijn moeder was net een dag 16 toen, toen ze mij kreeg. Een tienermoeder? Ja, ja, dus zij wilde haar havo nog afmaken. En, uh, nou, het was dus beter dat ik dan eerst uh, ergens anders uh, terecht zou kunnen. En dat was bij hun op de boerderij. En uh, dus zo, uh, zo kennen Piet Hein en Nick elkaar. Bij de familie van der Hoek. Klopt. De omschrijvend gezin is. Ja, heel warm, heel... Um... Ik heb me altijd heel welkom gevoeld. Ja, ik ben altijd uh, met open armen ontvangen, ook toen ik daar dus uh, weer wegging. Ik heb daar dan twee jaar gezeten. En, um, zeven kinderen Zeven waren daar. kinderen, ja. Een ja. echte grote boerderij. Ja, grote in boerderij welk dorp was in het? In Pieter Pieterzeil. Ja, vlakbij uh, Pieter Buitenpost. Nee nee, nee, nee, nee. Nee, dat is uh, meer naar het noorden. En een ander taalgebied ook, eigenlijk. qua streektaal. Maar, um... Helemaal misgeschoten. Nou, dat geeft niks. Nou, dat maakt veel grunnen is hè? Ja, ja, ja, ja. Nee, maar het mooi gebied. Ja, agrarisch gebied. En uh, daar is ook wel de liefde voor, uh, voor de taal en voor het gebied uh, bij mij uh, ontstaan. Ik ben zelf natuurlijk in de stad geboren, maar op het platteland was voor mij wel echt. Uh... In de stad geboren, dus uh, moeder 16 jaar wilde de haven afmaken en ja. jij kwam in dit boerengezin ja, terecht. Ja. Na twee jaar uh, ging je terug. Ja. Hoe hoe ging dat of waar herinner je? Nee, daar herinner je waarschijnlijk niks van. Nou, dus in de wel. Twijfel je? Ja. ja, nou ja, God, weet je precies de dingen daarover terughalen. Dat dat dat lukt mij ook niet meer. Maar uh, ik weet nog wel dat wij uh, uh, over een pad liepen... en ik de boerderij uh, voor me zag. En ik zag de auto aankomen van, uh, van mijn moeder en van mijn stiefvader. En toen wist ik van, uh, oh ja, dit is de laatste keer dat ik... Uh, dat ik nou, nu word ik opgehaald. Nu gaan we hier weg. En uh, dat gevoel herinner ik me nog en dat beeld herinner ik me nog. Ik heb later een bandje opgericht... Uh, uh, die heette uh, The Yellowish Summer Evening. De afkorting daarvan zit nog steeds in mijn e-mailadres. Uh, ja. En uh, dat ging daarover. Mm. Dat is echt zo'n typische uh, ja, grijze lucht. En de zon die scheen van achter ons op de boerderij. Dus die boerderij was heel mooi verlicht. Maar daarachter was het een hele donkere grijze lucht. Ja, dat heb je wel eens gezien. En, uh, dat, naar aanleiding daarvan, uh, daar komt die naam vandaan. Maar dat heb ik echt... Uh, Heel duidelijk op mijn netvlies. Ja, en dit soort luchten die je nu beschrijft... zijn veelvuldig in de film ook te zien. Ja, ja, ja, ja klopt. Um, je vader. Ja. Uh, wie, waar was hij? Um, hij was nog in Groningen. Heel veel uh, daarover wist ik toen allemaal nog niet. Ik heb mijn moeder wel uh, daarover gevraagd natuurlijk. En, um, nou, zij kon me best wel veel vertellen, maar... Ja, wij wisten het eigenlijk niet precies hoe het zat. Zij ook niet. En ik kan het van haar ook al Hoe voor... bedoel je, zij ook niet? Want ze, ja. ze zaten samen op school. Hoe nee, kan... nee, nee, nee, nee. Mijn vader ja. was een stukje ouder. En, uh, en, en, en hoe, hoe de, hun precieze relatie in elkaar stak... Dat, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet precies... Het uh, feit was alleen maar dat jij er was. Ik was er, ja, precies. <laughs> ja, ja, ja. En volgens mij uh, heb ik nog wel eens gehoord van haar... dat hij ook nog wel uh, had geprobeerd om dan toch nog wel door te gaan... en iets te proberen, dat ze samen dan nog verder konden. Maar ja, het, het, het is daar, uh, daar, daar is het bij mij ook opgehouden op dat moment. Mm -hmm. uh, van, uh, ja, om een beetje kennis te krijgen over die situatie. En, uh, ik heb later wel meer gevraagd aan, uh, aan mijn moeder... En uh, ze kwam ook wel met meer informatie. Maar uh, nou, dat, daar werd ik niet erg vrolijk van. Namelijk? Ja, over dat uh, uh, ja uh, toch wel uh, het een beetje een foute, foute man uh, was. Hm. Om het daar maar even uh, bij te laten. Ik kreeg in ieder geval niet zo'n fijne indruk. En ik dacht van, nou, ik... Uh, ik ben wel nieuwsgierig, maar niet zo nieuwsgierig dat ik hem uh, nu uh, wil tegenkomen. Je had er eigenlijk helemaal geen zin in. Nee. want De beelden die je kreeg van hem waren geen, geen positieve. positieve beelden. Nee. nee, absoluut niet. En wie is meneer Veeman? Ik bedoel Arnold Veeman. Ja. ja. Of heette je moeder Veeman? Nee, nee, nee. Mijn moeder heette Wevers. En uh, mijn moeders nieuwe vriend heette, heette uh, Veeman van achternaam. En uh, hij studeerde in Delft aan de TU. En uh, nou ja, goed. Toen ik dus werd opgehaald van de boerderij, gingen we dus ook daar naartoe, waar hij woonde. En uh, ja, hij was gewoon student. <laughs> ja. En toen was je dus plots met uh, ja. een student en jouw moeder, die ja. toen nog, ook, he, nog steeds heel jong was, ja, ja, ja. een jaar of 18. Ja, ja, ja, ja. 18, 19 denk ik. Ja. Nou, en mijn moeder die toch wel uh, heel moeilijk heeft gehad in die tijd. Um, en de mijn komst was niet echt, werd niet echt uh, op prijs gesteld. Wel door haar hoor, maar niet uh, door haar ouders. Dus ze uh, is vrij vroeg, uh, uh, nou ja, is zij eigenlijk uh, door haar ouders uh, tijdelijk. Maar toch uh, eventjes uh, naar de ruit uh, gezet. En, uh, Toen ze zwanger was en jij daar net was of zo? Ja, volgens mij wel zoiets. Mm. Nou, in ieder geval, het was moeilijk voor haar. Mm. En... Uh, uh, en dat was dus in Delft ook nog steeds zo. Dat ze het volgens mij wel moeilijk had. Die, die indruk kreeg ik. En, uh, en volgens mij had mijn, uh, mijn stiefvader het daar ook best wel moeilijk mee. Dus dat, dat ging allemaal niet zo, niet zo makkelijk, nee. niet zo soepel. Niet dat je zegt dat toen opeens alles veel gezelliger en leuker werd. Nee, nee, nee. nee, nee. En ik heb wel echt gemerkt dat... Uh, uh, nou, weet je wel, in het begin uh, kreeg ik wel een indruk van... Nou, uh, we gaan er het mooiste van maken. En uh, komt allemaal wel goed. Maar dat, uh, nou, dat, dat, dat was toch lastig, denk ik. En uh, dat, dat begrijp ik ook heel goed. Dat uh, hoe dingen dan worden aangepakt, oké. Okay. Maar dat achteraf gezien, denk ik van ja, jeetje, je zult er maar voor staan. Mm -hmm. en, uh, ja. Je gaat live zingen, ja. uh, Want er is ook een CD. Dus ja. een film en een CD. Ja. Touwkomst. Touwkomst, ja. Heet dat. Ja. En um, ja, welk stuk ga je als eerste doen? Nou, Mielutje Live. Mielutje Live. Ja. Is iets over zeggen? Of? Ja, dat kan wel. al. Um, Live gaat. Uh, nou, is eigenlijk ontstaan op een, op een moment dat. Uh, mijn kinderen, die ook uh, zichtbaar zijn in de documentaire. Drie geweldige meisjes. Ja, ja ik, kreeg, ik kreeg net te horen dat zij. Uh, dat zij naar Zweden gingen verhuizen. Dus uh, dat, was, dat was precies het moment dat dat liedje uh, ontstond. Met hun moeder, jouw ex en haar nieuwe vriendin. Ja, ja, ja, klopt. En uh, nou, dat vond ik echt uh, heel pijnlijk. Maar uh, het gaat eigenlijk over uh, een on on on onzichtbare uh, band die je met, met iemand hebt. En dat, dat kun je heel breed trekken. En dat doe ik eigenlijk in het liedje. Ik hou het vrij algemeen. Ja, ja. Lutje live. Ja. Laat maar horen. Ja. <laughs> In die neun zomersmacht. En ik val die wit voort, dichtbij, dat hangt of Van die zwakte kracht, monéken nee, die hel neid, moor die winst mag zo spreid. Danker me deugd en hij stommelde voort. Wat is dit mooi, zeg. Maar ook hoe je helemaal in jezelf uh, keert. <laughs> Mien Lutje live. Live gezongen door uh, Arnold Veeman. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Uh, je bent hoofdpersoon in een documentaire uh, Mijn Broer Arnold. film van uh, Piet Heijn van der Hoek. En het gaat over hoe jij als klein uh, zwart jongetje... op een uh, Groningse boerderij terechtkwam... Uh, we moeten trouwens even luisteren naar uh, vader en moeder van de Hoek... Ja. Uit, de, uit de film, die ja. vertellen hoe dat dan was. Want het was 1973, ja. Groningen was toen gewoon nog helemaal spierwit. Ja. Uh, we luisteren even naar uh, vader en moeder van de Hoek. Ik kom uit een gezin van zeven kinderen... en op een dag in 1973 kregen we Arnold als kind erbij. Hij kwam als baby uit het tehuis voor ongehuwde moeders omdat zijn chronische tienermoeder niet voor hem kon zorgen. Hoe vond jij dat, vader? Een nieuw kind erbij. Oh. In het veen ziet men niet op een turfje. En zo was het Als je zo'n kinderen hebt, dan is heb Dat is geen probleem. Met mijn verjaardag kwam mijn familie. Om tien uur zei mama. Ik heb ook nog een verrassing. Die komt met Arnold op haar met nou de hele familie verschoot van kleur. Toen was het ook in die tijd, Zoals ik in het dorp liep... dan, eh, ja, dan streken ze hem even op zijn haar, hè? Wat donker jonkje, Maar dat kenden ze natuurlijk helemaal niet. Het was toch heel bijzonder in Ja, in 73? Ja, ja we waren in, uh, in Leeuwen waren we op de bloemetjesmarkt. streken de mensen hem ook over het hoofd, maar dat doen ze nu niet meer. Ja, prachtig. ja in het veen, veen ziet men niet op een turfje. Daar heel druk heb ik nog nooit gehoord. Nee. nee. <laughs> Voor de eerst. Ja, ja. Ja, ja. Men kijkt niet op een turfje meer nee, of minder. Nee, ik snap hem wel een gelijk. Een klein turfje, ja, gelukkig. Ehm ja, ja. um, je hebt uh, een, een, een lied ook geschreven um, over je verblijf op die boerderijen. Dat heet Eiwig. Ja, Ewig staat ja. op, uh, op de CD Touwkomst. Ja. En uh, Piet Heijn had je gevraagd om dat lied te zingen op een van de familiebijeenkomsten. Ja. Want je bent nog regelmatig bij ja. de familie. Ja, ja. En dat ging toen niet. Nee, dat ging helemaal niet. Nee. Waarom niet? Nou, ik heb gewoon nog steeds een hele emotionele band met die, met die familie en ook door de omstandigheden. En, um, ik heb het daar heel fijn gehad, altijd. Ik ben daar vaak naar teruggegaan. Uh, ja, er was een familie, familiebijeenkomst. En, um, nou, de mensen die je net hoorde, mijn, uh, mijn uh, pleegouders... Die, uh, die zaten op nog geen meter afstand van mij... En ik, ik, ik kon niet meer verder zingen. Ja, dat heb ik dan wel eens. Ja, eigenlijk nooit zo met, met publiek en met schijnwerpers en dat soort dingen, maar als het uh, zo intiem is, ik heb het ook wel eens met mijn kinderen gehad. Dat het dan niet gaat? Nee, met luif bijvoorbeeld. Uh, en ze zijn heel dichtbij me dan. Uh, Moet je de meisjes mok, mok, er niet bij? Nee, ook eigenlijk hen? niet doen. Nee, hmm. dat, uh, dat werkt niet. Uh. In, in dat lied. Uh, um, uh, hoor je, of zing je op een gegeven moment... Het uh, is ooit voor het is nooit voor mm -hmm. En dan, um, je, je begint het liedje met dat het eeuwig zomer was. Nou ja. Yeah. Yeah. Uh, en ik stond daar alleen. Of Nee, eerst over dat de, de, je broertjes uh, aan het spelen waren... Yeah. met een wagen in het zand. Yeah. En dan uh, zing je... En ik stond daar alleen in het Groningsland. En ik stond daar alleen in het deurtje van... Wat is van de baan daar eigenlijk? Schuur, schuurdeur. Schuur, ja. ja. ja, ja. Ja. Slang ja, dat is gewoon nou, voor mij. Oh, ja. Maar um, het is toch ook een beeld van een heel... Een... Ik bedoel, je, had al, je zegt wel, het was geweldig daar op die boerderij... met al die kinderen en het mm. warme gezin. Mm. Maar je beschrijft wel het beeld van een jongetje dat daar alleen stond. Ja, ik telde elke keer echt af. Het was voor mij elke keer van, nou oké, okay, uh, twee, drie weken. Nou, mooi, in het begin... Uh... Want je ging in de vakanties daar. Ja, ja, ja. ja, ja. Iedere vakantie? Ja. Ja, denk ik wel. En ook vaak weekenden en zo. Ik ging daar heel vaak heen. En um, nou, als ik daar dan net was, dan, uh, ja, dan, dan wist ik van, nou, ik heb nog heel veel uh, hè, voor de boeg. Maar op een gegeven moment wist ik ook van, dat houdt weer op. En uh, ja, dat, nou ja, dat waren de, voor mijn momenten altijd halverwege dacht ik alweer van, oh, shit, het gaat weer gaat weer voorbij. Mm. Maar hetgeen wat dus dan niet voorbij gaat... dat zijn dan de, de geluiden waar, waar, waar, waar ik nu heel blij mee ben. Dat ik ze dus nu kan, uh, kan conserveren voor wat voor ensemble dan ook. Of, voor, um, of elektronisch of wat dan ook. En, um... Want zo werkt dat. Je, die yeah. geluiden die je daar toen hebt gehoord... daar maak je nu, nu muziek van. Ja, yeah. yeah. yeah. yeah. dus uh, bijvoorbeeld... Uh, het ritselen van blaadjes, uh, als ik tremolo strijkers uh, uh, gebruik... Dan, dan refereert dat meestal daaraan. En, uh, ja, nou, heel veel van dat soort dingen. Ik heb ooit een keer een stuk geschreven voor het Harding Jeugdstrijkorkest... waarbij mensen heel erg klopten op hun instrumenten. Ja, Dat zijn voor mij nou wat, wat je net ook hoorde, die schuurdeuren... als je daar tegenaan klopt of een deur die dichtvalt. Dat, dat soort geluiden dat vind ik leuk om daarmee te spelen... En, toen ik zelf begon met contrabas spelen, toen merkte ik al heel snel van, hé, hey, als je daar dus op klopt, het is oud-hout en je doet dat in een bepaalde ruimte, dan klinkt dat bijna als. Hetgeen wat ik heel mooi vind en wat voor mij een dierbaar geluid is. Wanneer ontdekt je die muziek eigenlijk? Want je ging dus weer naar je moeder. ging dan ja. wel in de vakanties naar de familie van de Hoek. Ja. Maar wanneer werd het wat tussen jou en de muziek? Nou, mijn moeder die speelde al gitaar. Dus ik kreeg van haar wel heel veel mee. Dat ze aan het oefenen was en aan het zingen was. En dat soort dingen. En uh, dat vond ik eigenlijk ook wel heel leuk. Dus ik uh, heb op een gegeven moment die gitaar ook eens gepakt. En dus wat geprobeerd. Niet dat het heel erg goed lukte. Maar het ging. Ik kon me ermee redden. En uh, toen ik op een gegeven moment bij mijn moeder kwam wonen... Ja, ze had allemaal instrumenten en ik speelde daarvoor al wel een beetje gitaar. Maar toen begon het bij mij echt uh, nou, dat ik me erin kon ontwikkelen. En pas veel later, toen uh, had ik ook een, uh, een keyboardje gekocht met een sequencer erin. Dat is een ding waarmee je dan uh, al je toetsen kunt opnemen... Mm -hmm. Dus dan nam ik gewoon zelf dingetjes op. En toen zei ik me van, ah, daarmee moet je naar het conservatorium. En toen dacht ik van, nou, dat weet ik niet hoor. En heb ik toch gedaan. En uh, nou, dat, dat was gewoon uh, goed gelijk. Ja, dat ja. was gelijk in orde. Van, ja, ja wel een vooropleiding hoor. Want ik, ik, ik, nou, dat lukte natuurlijk niet echt qua theorie. Want daar had ik nog niet zoveel kaas van gegeten. Dus dat heb ik in een jaar tijd een beetje weten bij te spijkeren. Maar toen daarna gewoon vier jaar... Uh, uh, uh, uh, hoe heet het, doseren, muzikus heette dat toen nog. En toen vroeg ze of ik uh, masters wilde doen in compositie en orchestratie. En dat uh, wilde ik wel. We spraken een van uh, je docenten van ja. toen, Alex Manasse. Okay, um, ja. En hij zei hij heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt daar op, het, uh, op de opleiding. Hij ja. wist al heel jong dat je je werk moet organiseren. Ja. is heel praktisch. Ja. Hij heeft ook veel top gekend. Hij heeft ja. bepaald geen standaard leven geleid. Nou, dat is inmiddels duidelijk. Hij mm. heeft hard moeten knokken en is daar echt uitgekomen. Zijn huidige partner en de omgeving waar hij woont zal wel voor veel stabiliteit hebben gezorgd. Ja, nou, dat klopt ook wel. Mm. Ik ben nog nooit zo lang met iemand samen geweest. Dus in die zin uh, klopt dat denk ik wel. Ja. En uh, de omgeving waar je woont, kloosterburen. Ja. In een hele koude school. Ja, nu wel. <laughs> ja, maar zomers is het daar fantastisch. En ik moet zeggen, ik ben dan natuurlijk een week in Suriname geweest. Een week is veel te kort. Maar toen dacht ik wel van... Oh, ja, die temperaturen, dat trekt mij toch wel heel erg, hoor. Zeker nu. Maar nee, ik vind het een hele fijne plek om te wonen. Uh, hele leuke mensen. Mijn moeder woonde vroeger een dorpje verderop. Dus ik ken het gebied ook goed. En, uh, ja. Even over je moeder. Want je moeder komt niet in de film voor. Nee. Waarom niet? Um, nou, omdat een paar jaar geleden toch uh, ja, een, een breuk is ontstaan tussen ons. Ja. En, uh, ja. en ik denk dat dat over en weer uh, heel begrijpelijk is. Hoewel we het misschien daar niet uh, over eens zijn... wat dan precies de reden ook maar is geweest. Ik merkte zelf in ieder geval heel duidelijk... maar goed, dat, dat is dan mijn kant van het verhaal, hoor, want ik snap haar kant ook wel... Mijn kant van het verhaal is um, dat ik toch het gevoel kreeg van... Um, uh, ik, ik, ik kon niet mijn gevoel over bijvoorbeeld vroeger met de boerderij en de connectie die ik daarmee voel... gewoon duidelijk communiceren op een, uh, op een manier waarin ik bijzelf uh, kon blijven. Wacht eens, dit klinkt maar iets te abstract. Ja, Wat bedoel okay. je eigenlijk? Um, zij heeft daar andere herinneringen aan aan die tijd dan dat ik heb. En daardoor ontstond er een conflict situatie. Zij voelde dat jij het meer naar je zin had op de boerderij dan bij ja, haar. Klopt. Ja, klopt. Ja. Sprak je dat uit eigenlijk? Dat heb ik uh, toen uitgesproken. En ik een weet... paar jaar geleden ja. nadat jullie... Ja, ja, ja, en ik snap ook heel goed dat dat heel pijnlijk ligt uh, bij haar. Uh, dat, dat heb ik toen ook wel gezegd. Hmm. Alleen daar ontstond gewoon een dusdanig conflict. Dat er geen ruimte meer was om daar hmm. gewoon heel duidelijk uh, met elkaar te... In overeenstemming. Nee, het ging, ging gewoon niet goed. En ik, ik, ik, ik kreeg zelf het gevoel van. nou, ik, ik, uh, ik kan nu niet zoveel kanten meer op. Was het een optie geweest eigenlijk dat je tegen vader en moeder van de hoek had gezegd: laat mij hier blijven? Heb je dat misschien zelfs wel eens gedaan? Ja, ja, ja. nou die... ja, niet op. Niet op uh, niet op een, op een moment dus dat ik bij mijn moeder en bij mijn stiefvader woonde. Mm -hmm. Maar uh, alhoewel, ik heb wel eens mijn wensen uitgesproken. Maar, Want je daar weet... ben je ook weer eens weggegaan bij je moeder en stiefvader. Nou oh, nee, mijn moeder is op een gegeven moment bij mijn stiefvader weggegaan. Mm -hmm. En toen ben ik dus bij hem blijven wonen. En uh, ik ben later naar mijn moeder weer, uh, weer gegaan. Ja, ja. Ja. Er zit nog een veel ingewikkelder en treurige verhaal. Ja, daarom probeer ik verhaal. het zo kort mogelijk goed, te houden. Ja. <laughs> ja. Een puinhoop was het dus eigenlijk. Ik bedoel... Nou ja, ja kijk, ik, ik, ik heb het wel in mijn hoofd. Weet je? Dus ik, ik heb het nog steeds qua organisatie nog wel redelijk mm -hmm. op een rijtje in mijn hoofd... hoe het precies gegaan is. Maar als, altijd als ik het verhaal vertel, dan merk ik wel van... oh ja, nee, dat is toch wel veel. Zeker nu ik zelf kinderen heb merk ik wel eens van, nou ah ja, stel je voor dat zij... en zij zitten ook al in een best wel ingewikkelde situatie. Hè, 15 Want zij wonen nu in kilometer verder weg, ja. ja, daarom. En ik heb nog een kind in Duitsland, dus dat, dat, dat is ook al zoiets. De geschiedenis herhaalt zich ja, in zekere zin. Ja, ja, precies. En ik probeer dan natuurlijk wel dingen anders te doen. Maar ja, sommige dingen blijven toch wel achtervolgen. Hm. Maar ja. Je gaat nog één stuk live zingen, hè? Hm, ja. Um, en je wilde eigenlijk zelf een vrolijke stuk om maar te laten zien... dat je ook echt wel uh, vrolijke dingen laat horen en ja. ook op het cd te horen zijn. Maar wij wilden heel graag een ander stuk. Ja. Uh, omdat dat een heel erg mooi stuk is en ook prachtig past. Het is trouwens ook in de film uh, te horen. Ja, het een thema stuk. Ja. Uh, ja, het is het ja. thema. De, de film opent zelfs met dat lied. De Warhide ja. De Warhide, Um, misschien moet je daar ook eerst even iets over zeggen. Want het is wederom in het Gronings. Ja, ja, ja. Ja, zeg um, ja, ik. Ja, ik, ik schrijf altijd wat vaag. Zo praat ik ook wel eens. Maar um, dat permitteer ik me ook. Als ik, naar de, als ik uh, wandel. Naar de dijk in dit geval. Um, en uh, dan heb ik gewoon uh, gedachten over uh, deze. Materialistische omgeving waar ik in uh, terechtgekomen ben, deze wereld. Mm -hmm. En um, waarvan iedereen denkt: van uh, ja, mijn auto en mijn huis en mijn relatie en alles, dat, dat is mijn leven. Dat is het ding waar ik aan moet vasthouden. Dat is de waarheid. En ik, ik, ik twijfel er altijd aan. Ik zie daar een andere functie in. Een beetje een trucage. En daar heb ik het over in dit liedje, Gehoorheid. Laat mij horen. Ja. MUZIEK bin ben ik geboren ooit En ik moet nou de duister zijn en ik weet Soms het smale baad, almoor, oh, Leidsman was miskwam. En alles, alles wat ik zo genoemd bezit, dat mag hij noemen. Het is die voor mijn ogen nou, die smaarden van het licht. Dreum ik het land van grenaren. Down. heeft gezongen door Arnold Veeman. Hm. Heel mooi. Hm. Um, ja, wat is woor. Yeah. Um, de film uh, die Pieter van der Hoek uh, samen met jou heeft gemaakt. Uh, jullie zijn naar Suriname gegaan. Um, je vertelde net al van je vader wist je eigenlijk helemaal niets. En je was ook niet in hem geïnteresseerd... omdat je eigenlijk alleen maar nare verhalen over hem had gehoord. Yeah. En um, ja, door toedoen van de filmmakers en jouw vriendin werd er toch een beetje druk achtergezet. Van, ja. Laten we eens gaan kijken. Van, wie is die man? Nou, nee, nou, niet alleen druk, maar ook wel... werd er bij mij meer overtuiging ingepompt van... Ah, is het is misschien toch wel goed om het te doen. Want uh, ik, ik bleef het spannend vinden... tot het moment dat, dat ik echt uitstapte in, uh, in Suriname. <laughs> maar... Um... Er was een YouTube-filmpje ontdekt, hè, op yeah, een gegeven moment. Ja, Madelon had een uh, filmpje, ja, inderdaad. had yeah. dat ontdekt. Ja, yeah, yeah. Van Patricia? Van Patricia van Daal. Van Daal. Ja, wat mijn vader heet beroemde. Humphrey van Daal. Ja, ja, precies. Zij is een hele, hele beroemde zangeres in Suriname. En, uh, En wat ja. zag jij op dat filmpje? Ja, nou, ik vond het zo raar. Want ik zag, ja... bewegingen die ik ook altijd uh, uh, maak tijdens optredens en zo... En, Gezichtsuitdrukkingen en uh, ja, een bepaald gevoel overbrengende... op een manier ho ja, hoe ik dat ook uh, doe. Dus je zag ik, familie. Ik zag direct van, ah, dat, dat kan niet anders. En het was dus ook zo. <laughs> ja, dat is heel gek. Ja. En uh, zonder nou uh, de film tekort te doen... alsof het een soort verlengde spoorloos zou zijn... want dat hmm. is het helemaal niet. Nee. Het is eigenlijk een muziekfilm. Ja. Maar je volgt het spoor van Patricia van Daal... Ja. Ja, ja, en dan kom ik uiteindelijk. En wat blijkt? Ja, dat. Uh, nou, dat er nog veel meer familie natuurlijk zit. En dat er heel veel gelijkenissen zijn. En ja, het mooiste vond ik toch wel dat ik, dat ik voor het eerst dan met een. een, een ja, echt een echte familielid samen gezongen heb. Weet je, dat, dat, dat was heel raar om te merken, maar. Ja, zij begon op een gegeven moment te zingen en uh, samen met nog iemand anders. En dat was een gospel, iets wat totaal buiten mijn genre ligt. Maar goed, dat, uh, dat geeft niks. Ik denk van, nou, dit is wel de kans. <laughs> en toen heb ik gewoon met haar meegezongen. En dat, dat staat ook wel op YouTube en dat is heel leuk. Ja. En jij laat haar op een gegeven moment ook een Groningslied van jou ja, horen. Uh, ja, milletje Live. En ja. dan, wat gebeurt er met haar? Ja, dat vindt ze heel mooi. Ja, ja, en... Um, ja, wat gebeurt er dan met haar? Ja, dat, dat, dat, dat zien we wel in de documentaire. Nee, ja, maar nou, dat, dat, weet je wat ik zo ja, vallen vond? Dat ja, het ja. helemaal niet is wat je toch eigenlijk zou verwachten... wat je ook de hele tijd ziet op die televisie. Ja. van Bij spoorlozen ja. zo. mensen elkaar huilend in de armen ja. vallen. Ja. Dat is bij jullie niet zo. Nou, ik wel, hoor. Je moet wel ik, huilen op een gegeven moment. Ja, ja. Maar dat is ook... Ja, nee, dat klopt. Maar dat komt wel door mij, hoor. Ik bedoel, ik ben, ik ben ook wel denk ik, toch wel heel gereserveerd geworden uh, door, door omstandigheden. Ik heb toch wel, uh, zonder daar te veel uh, zielig over te willen doen of zo, maar ik, ik, ik heb in mijn leven toch wel veel dingen los moeten laten. Mm -hmm. En dan had ik hier ook. Ik, ik denk van, nou, ik ben hier een week. Nou, een week. Ik had gelijk op zanderij rij al van, oh, een week. Oh ja, dat is veel te kort. Dat voel ik Direct, want Suriname voelde echt letterlijk als een warme jas. Ja, onmiddellijk. Ja, ja, ja, ja. Was echt een soort thuis of uh, soort. Gewoon, ik, ik had echt, <laughs> ik zei echt van: wauw. Dit is het, ja. mijn land. Ja, ja, serieus. Ja, nou ja, in ieder geval die andere 50%. Leg die... mij uit, want je bent bijna 40. nu. Ja. Bedoel, al die jaren dat je hier ja. door ons land liep. Ja. Ik bedoel, hoeveel Surinamers kom je tegen? Nou, okay. nee, niet veel. En ik heb. Nou, in Kloosterburen misschien niet direct, maar nee. in de stad. Ja, je hebt in de een stad... tijdje in Den Haag. Ja dat je niet... Uh... Connecties of muziek? Uh, nou, of nee, door het toedoen eigenlijk toch wel door, door het verhaal wat ik toch altijd van mijn vader uh, over mijn vader gehoord heb. Ging het echt uit de rug? Ja, en, en, en, en uh, het trok me niet. De cultuur trok me niet en ook het, toch wel het enigszins het stigma van Nederland op Suriname en dan met name de situatie van 1980 en nu weer eigenlijk. De decembermoorden? Ja, waar ik, het, waar ik het, ik weet er te weinig van en ik. Ik kan er eigenlijk niks van zeggen. Daar wordt altijd mee iets over gezegd. En ja, ik, ik vind er eigenlijk niks van. Mm -hmm. Ik denk van, ja, je kijkt niet naar politieke leiders. Je kijkt naar mensen. Gewoon mm -hmm. en uh, politieke leiders zijn voor mij toch altijd een beetje... Uh, ja, dat is schijn, uh, mm -hmm. vind ik. Zoithouder maar je associeerde precies. in elk geval Suriname met niks dan narigheid. Dat klopt. En ik was ergens sokken in 1980... toen ik zeven was uh, met alle beelden op tv. Uh, dat vond ik heel eng. Dus dat, dat, dat maakte het verhaal van mij er niet beter op. Dus toen dacht ik van nee. Dat... En, maar, maar wat blijkt uit de film, niet alleen jouw vader... maar ook een heel groot deel van zijn familie wonen ze ongeveer bij jou om de hoek. Ja, klopt. Ja, gewoon in Groningen in Oostparkwijk. En uh, ja, dat... dat nou... Dat vond, dat vond ik zo. Uh, nou, bijna tenen krommend. Ja. <laughs> omdat, omdat ik ook. Nou, ik heb niet. Ja, ik heb wel gezocht. Ik heb wel gezocht. Wel? Ja, maar. maar weet je, het telefoonboekje in en dan kijk je even. En dan zie je een vandaal en dan is een kledingwinkel. En dat zijn gewoon blanke mensen. En dat, weet je, en, en dat is het dan ook niet. En dan heel snel stopt dat dan. Maar over die familie wist ik gewoon helemaal niks. Echt helemaal niks. Hm. En. Uh, Achteraf denk ik wel van: Oh, had ik dat dan toch maar wel geweten? Ja. Want mijn vader is dus in Hoe 2000. Lang is ja. ja, in 2001 is hij overleden. En ik dacht dat hij al veel langer overleden was. Ik dacht op het moment dat ik bij mijn moeder kwam wonen, toen was ik 15 of 16, toen werd al heel snel duidelijk: we hadden een krantenknipsel ergens uh, uh, uh, gevonden. Waarin stond een zekere Havandaal van Daal uit Suriname, is omgekomen tijdens een vuurgevecht. Waarschijnlijk door de politie. En, nou, dat dacht ik dus echt. Van, nou, dat kan bijna niet anders. En mijn moeder dacht het ook: van, dat kan bijna niet anders. Of, nou, dat is je vader. En dus ik ging er alleen maar vanuit: ja, die is er dus gewoon niet meer. Maar die was er dus nog hmm. uh, wel toen. Dus als ik dat geweten had, had ik hem gewoon nog uh, ja, mee kunnen maken. Ja. En dat, dat, dat vind ik wel heel erg. Ja. Ja. Je schijnt op hem te lijken, hoewel jij knapper bent dan hij. Zegt... Uh... <laughs> Zegt zijn broer? Zegt zijn ne ja, Oh, nee, nee zijn neef. De ja, de neef. neef. Ja, Ik was enorm aan het pieken ja. van wie nou precies wie. Ja, ja, ik ook en, ja. Um, uh, Hij was niet muzikaal. Maar in Suriname ontdek je dan dat jouw opa... Nou, wat speelde hij niet? Ja. Hij was trompetist... Inderdaad. maar, maar ook, uh, bespeelde ja. ook het harmonium in de kerk. Je ja, zit er op ja, een gegeven ja, moment ja. achter. Een enorm stoffig uh, ja. harmonium. Ja. Hilarisch ja, beeld ja, is ja, dat. Ja, ja. En, en je krijgt bladmuziek mee van familie. Ja, van, ja. Milly. ja van, van mijn tante. En uh, ja, dus gewoon de zus van mijn vader. Uh, dus de, de meest directe lijn die er nog is. Ja, gelukkig leeft zij dus uh, nog. En... Uh, zij zei direct van, ja, ik zie direct, ja, je hebt zijn voeten. Oh de voeten. <laughs> ja, ja, oh, nog wel veel meer dingen natuurlijk, maar dat viel haar direct op. En, en mij ook uh, uh, uh, bij haar, want ik zag gelijk, gelijk, gelijk gelijkenissen. En, uh, ja, het was gewoon heel, heel, heel, uh, heel bijzonder om mee te maken. Wat heeft dit je allemaal opgeleverd? Want het zijn rare roerige jaren geweest, kan ja. ik me zo voorstellen. Ja. Ja. Bij het maken van die film. Ja, ja. Ja. Wat, is er, wat is er veranderd? Nou, een versnelde midlife crisis. <laughs> nee hoor, oh, nee. Dat nee, komt alleen omdat ik bijna veertig ben, denk ik. Nee, ik, ik, uh, ik, heb, uh, ik heb mezelf wel weer op een hele andere manier leren kennen. Ja. Je ontbijt nu ook met de rijst, begrijp ik. Klopt. Ik heb vanochtend nog rijst gegeten. Is dat niet een gereden. beetje overdreven? Nou, ja, weet sinds, ik niet. U, sinds een week Suriname. Nou ja, ik, ik eet nou inderdaad. De, de, het warme eten, wat er nog over is, eet ik 's op. Ja, heel gek is dat. Maar dat uh, is misschien wel helemaal niet gebruikelijk, hoor. Maar ik doe het wel. Ik uh, heb niet zoveel behoefte meer aan brood. Nee, echt niet? Nee. nee. Nee. Heel gek. Meer, heel veel behoefte aan fruit. En, uh, ja. en dat... Uh, ja, ik, ik weet het, dat het daardoor komt. Dat het, hè, daardoor komt. Maar ik, ik weet dat niet zeker. Uh, ik, ik, ik denk het... Ik, ik weet het niet. Ik hoop het. Ik vind het alleen maar leuk zo. Ja. Heeft het je gelukkiger gemaakt eigenlijk? Of, of, of is het andere ook heel erg waar? Wat je zei van... Ik heb een familie uh, leren kennen. Je weet nu wie je vader is. Maar je bent er ook eigenlijk gelijk weer verloren. Ja ja, ja, ja, ja. Ik zit daar nog wel een beetje over in dubio. Ik, uh, weet je... Ik heb nu kennis gemaakt en daar ben ik heel blij mee met die andere 50% die ik toch altijd wel heb gemist. Hm. Dat heb ik wel heel duidelijk gemerkt, dat ik dat heb gemist. En daar ben ik heel blij mee, dat ik daar nou opnieuw toch kennis mee mag maken. Dat, dat is super. Dank je wel. Het is prachtige muziek. En uh, het is een hele mooie film geworden. Wat komt er op de tegel te staan? Oeh. <laughs> zeg het maar, Arnold. Ik, ik meld even zo dadelijk op deze zender. Uh, gaan we luisteren naar twee dingen. Terwijl Joost Prinsen gewoon door mij heen praat. Kunsthof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Kunststof, het culturele kompas van de NTR. S'avonds tussen 7 en 8 op Radio 1. En elke zondag om 6 uur op Nederland 2. Kunststof. Thank you.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 Ga naar DutchLies.nl en maak kans op een Volkswagen Up met 100% jubileumkorting. Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten? Doe je op Independent.nl. Dit is Radio 1.